Chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot. But just who shot?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 But uh...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 Un sorriso io ti borgo su questa amicizia nuova, pace sì. Perché so come sono e ti chiedo perdono. che è fatto fatto, io però chiedo. Se va sorriso, io ti borgo su questa amicizia nuova, pace sì. Rosa, perdono, Rosa. con questa gioia che mi stringe il cuore, a 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male e di persone.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 Che het is gedaan. Ik sorriso, Ik heb Su questa amicizia nuova Ik heb sì, perché so come sono Ik heb Nouvelle pace, sì, perché so come sono infatti chiedo. Perro, si quel che fatto è fatto, io però chiedo. Regala il sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova pace, sì perché so come sono infatti chiedo. Perro.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 Steeds minder jongeren worden verdacht van een misdrijf, dat meldt het CBS. Het aantal allochtone jongeren dat wordt geregistreerd als verdachte van een misdrijf daalt ook, maar minder snel. Volgens het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum zijn er relatief veel Marokkaanse en Turkse Nederlanders van de tweede generatie die in de cijfers voorkomen. En dat komt vermoedelijk omdat die minder bezig zijn met computercriminaliteit, waarbij de pakkans kleiner is dan bij andere misdrijven. China zet 700 militairen in Zuid-Soedan in als onderdeel van de VN-Vredesmacht. Ze moeten burgers en olievelden gaan beschermen, maar hebben ook een mandaat om zich te verdedigen met alle middelen. Het is voor het eerst dat China een dergelijke rol gaat spelen. Wel zijn Chinese militairen actief in Mali, maar ze hebben hoofdzakelijk een beschermende rol voor de VN-militairen. In Zuid-Soedan zijn veel Chinese bedrijven actief in de oliesector. Tientallen jongeren die rond oud en nieuw in Brabant in de cel zaten, eisen een hoge schadevergoeding. Dat zegt hun advocaat. Op 30 december werden in Veen 100 jongeren aangehouden. Omdat een auto wrak was uitgebrand en de politie was bekogeld met stenen en flessen. Het OMC poneerde in juli 87 zaken en vervolgt vermoedelijk maar een paar jongeren. 65 betrokkenen willen meer dan de standaardvergoeding voor het onterecht arresteren en vastzitten. Ze zaten eerst urenlang in een kroeg opgesloten en sommigen later vanwege plaatsgebrek in een bus van het OM. Bovendien konden ze bij de jaarwisseling niet feesten omdat ze in de cel zaten. Koningin Elisabeth onthoudt zich van een stemadvies voor het referendum over Schotse onafhankelijkheid. Ze vindt het referendum volgende week donderdag een zaak van het Schotse volk, zegt een woordvoerder van Buckingham Palace. Britse parlementsleden hadden Elisabeth opgeroepen zich uit te laten over het voorstel. Vooral nu de voorstanders van onafhankelijkheid voor het eerst de leiding hebben genomen in de peilingen. Het weer, wolkenvelden, maar ook hier en daar